Een belangrijke aanvoerroute voor de NAVO in Afghanistan door Pakistan blijft voorlopig dicht. Dat zegt de Pakistanse regering. Eerst moet de woede over Amerikaanse luchtaanvallen in Pakistan geluwd zijn. Bij een zo'n aanval op een vermeend Taliban-bolwerk kwamen donderdag drie Pakistanse militairen om. Uit protest sloot de Pakistanse regering nog dezelfde dag de aanvoerroute af. Onder de be Pakistanse bevolking groeit het verzet tegen de NAVO-aanwezigheid in hun land. Onder meer omdat er bij luchtaanvallen op de Taliban ook burgers omkomen.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 Het is daar Rick Kuijten die bal niet goed kan raken, maar wordt afgevloten door de schuytjeper. En dat zou betekenen dat die bal achtergegaan is. En dat klopt ook. Die bal is achtergegeven door de grensrechter. Dat betekent dat Jongs Steur uh, rustig die bal uh, kan oppakken van uh, ECW en, uh, en de bal in het uh, spel kan brengen. ECW wat ook zijn problemen gehad heeft deze week. Daar zijn de trainers van zijn al opgestapt uh, deze week. En er zijn er vier spelers geweest die dus niet meer willen spelen. En er ook mee gegaan. Zijn. Dus ECW heeft ook een totaal ander team dus op dit moment dan. Uh,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 een terras. Een terras kan die bal net niet binnenhouden dat is zonde. Anders had er een goede mogelijkheid ingezeten voor, uh, voor Bloegenaal. Terwijl de linkerkant is gewoon heel erg uh, zacht, het gewoon dadelijk stellen, want daar zat geen zon op. En het is gewoon heel erg drassig. terwijl de rest van het veld prima bespeelbaar is. Maar de linkerkant is uh, heel zacht, het gewoon dadelijk speel, ja, duidelijk zijn. Dat is heel lastig natuurlijk. Om in de linkerkant te acteren, want men glijdt heel makkelijk weg. En het is moeilijk om die bal aan de voeten te houden, Van ingooi van DSV. En uh, het is dat kijk om dat ik erbij moet komen. Het is uh, net is toch geis. Het is, is kik, die uiteindelijk toch ingrijpt. En het is Robert Leuten. Uh, Robert Loudens is terug op Bas van Welsen. Bas van Welsen gaat kijken van die enkel spelen met die bal. plaats meteen die richting Alsa. Kan Ooster erbij komen. Nee, Elson kan er niet komen. Het is uh, Steven Levering van deze weder die de bal wegkomt. En het is Kuit die doorkomt meteen. Kuit op Joan. Joan heeft de bal in zijn voet. Paal Joan moet ik zeggen. Want er zijn twee Johns daar in het veld. Plaatsen door naar Anerkoring. Anerkorring meteen aan de rechterkant door. Die, heeft die bal niet goed aangespeeld. En dat betekent dat die bal over de zeilen heen gaat. En deze V aan de linkerkant van het veld voor deze V in Nierhoorn kan gaan gooien. Het is aardig druk, dat kunnen we zeggen... Maar alle mensen staan in het zonnetje bij deze V. Ja, langs, uh, langs, uh, langs de boarding... En aan deze kant uh, ja, is geen zon. Dat is logisch normaal natuurlijk. Want daarvoor deze Kuit. zit er goed tussen. Kuit is terug naar de Gijspoel heeft. Gijspoel heeft de bal is zijn voet. Gaat kijken wie die kan spelen. Plaats meteen door naar de bal. naar kijk kom eens. Kijk om eens gaan kijken hoe we kunnen spelen. Plaatsen we hem door naar Terms En die kant erin bij komen. Plaatsen we meteen even terug aan Kik. Kik in één keer door naar Terst. En naar, naar Ous aan plaatsen we hem door. Maar net even te hard. En dat is zonde. Dat is een, dat is een hele goede aanval. Heel goed. Heel goed. Het kaatsvoetbal. Uh, voetbal. Eén keer raken. En zo zal het moeten gaan gebeuren vanmiddag. Waar die wedstrijd natuurlijk nog 0-0 staat. Met een kleine 12 minuten op de klokken. You have me. You lost me. You wasted. You me. I don't want you here messing with my mind in my eyes and i still see try to keep me down i'm breaking free i don't want no. I'm was dat met You Had Me. We gaan even kijken wat ze allemaal verzameld hebben in die afwezigheid dat ik ergens op het wat rondliep. De mannen van AB Radio hebben altijd keurig netjes hun nieuwsberichten bij op de website www.abradio.nl Daar kan je het allemaal op nalezen. Zo is er maandag een oplettende getuige geweest die had het wat gezien.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 Wat je meestal... She Of no stories from far Lovers' book and mysteries There's nothing she wants more Than to not be alone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 Waar het dan nog steeds 0-0 in de wedstrijd is, dan waren nu een minuut of tien geleden een prachtige vrije trap als van Gijsje aan pool heeft. En die schoot hem net langs de paal, langs de verkeerde kant van de paal. En Bloemendaal heeft het overwicht, maar kan het nog niet, uh, nog niet uitdrukken in doelpunten uh, op het doel van Joris uh, Steur. Uh, ...die komt er vrije trap van Bloemendaal. Ongeveer het helft van uh, de SOV. En dat is wat Leunissen die zich daarmee gaat uh, bemoeien. Leunissen legt de bal klaar. De... Bloemendaal gaat naar voren en uh, probeert de uh, positie te nemen. Dan komt die bal van Leunens op, uh, op John. John. Meteen een paal. Maar die kan er niet bij komen. Dat betekent dat de de linkerkant van het veld en meteen een snelle counter, maar daar zit Gijs Jan is goed tussen. Die de bal goed oppakt en uh, meteen gaat kijken en hij mee kan spelen. Probeer dan uh, de bal te plaatsen naar Terrence. Terrence uh, staat niet bij het spel en, uh, en uh, dat was geen spel, maar de scheidsrechter zegt doorgaan. en Terrence gaat door naar het een stadsgebied. Moet nog nu rijden? En dat doet hij op! En dat is de 1-0 van Oostland. Schitterende goal hier. Schitterende goal van Terrence natuurlijk op Oostand. En dat was een perfect jongens. En dat is de 1-0 uh, voor hem. Het is 1-0 hier in die wedstrijd tegen de so bound and gag, and they've chained him to a chair. Won't you please come to Chicago just to sing? in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 Between the lies and guard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 Zin heeft. Niks aan te zonder. Haar. En moet ik verder zoals ik nu leef? Ach, wat ze zegt is waar. Ik loop, mijn doel achterna. Ik loop, mijn doel achterna. Oh, hey, oh, hey, oh, hey. Mijn God, het is voorbij. Te geloven, oh, hey, oh, hey. Hm, ik niet te geloven, het is zo moet ik zonder haar? we pasten bij elkaar. Oh niet te geloven, het is zo This will pass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 scheidsrechter die betaald voetbal heeft gefloten, namelijk Roelof Luinge. Aangezien er voor de Bussumse arbiter geen vervanger voor handen was... kon er na rust niet meer worden, verder worden gevoetbald. Luinge trok in de eerste helft rood voor de Lisse-spelers Martin van Ewijk... en René van Wieringen twee keer geel. Ook assistent eh, trainer Arno Lansal kon na commentaar achter de omheining plaatsnemen. Wanneer het duel wordt uitgespeeld is nog niet bekend. Eh, gaan we naar Groot-Amsterdam, want... Eh,